Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 2019 was het op één na warmste jaar ooit gemeten. De afgelopen vijf jaar behoren allemaal tot de top vijf van warmste jaren... sinds de metingen begonnen, zegt de Wereldmeteorologische Organisatie. Elk decennium sinds 1980 is tot nu toe warmer dan het vorige. Die trend zal doorzetten, denkt de WMO. Ook de oceanen blijven opwarmen. Vorig jaar was het zeewater warmer dan ooit. Er moeten veel meer woningen worden gebouwd waar ouderen zelfstandig kunnen wonen. Dat adviseert een commissie onder leiding van oud-minister Wouter Bos. Bestaande woningen moeten verder worden aangepast aan de behoeften van ouderen. Als voorbeelden noemt Bos woongroepen voor ouderen... en huizen waar ouderen en het gezin van hun kinderen apart van elkaar kunnen wonen. De wachtlijsten voor verpleeghuizen zijn opnieuw langer geworden. Tijdens de regeerperiode van het huidige kabinet is het aantal wachtenden opgelopen van 10.000 naar bijna 19.000. Een groot deel van de Tweede Kamer wil dat minister De Jonge meer doet om de wachtlijsten terug te dringen. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat niet alle wachtenden met spoed hulp nodig hebben. De man die wordt verdacht van de moord op advocaat Dirk Wiersum in Amsterdam... had kort na de moord grote hoeveelheden contant geld. Hij kocht onder meer een auto met contanten. Dat bleek tijdens de eerste zitting in de zaak tegen Jermo B. Of hij degene was die heeft geschoten op Wiersum, weet het OM niet.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 Op de A9 me alkmaar tussen Amsterdam-Zuid-Oost en Aalsmeer... 9 kilometer en 10 minuten tijdverlies. Ruim 20 minuten verdraging op de A9 Amstelveen-Den-Helder... tussen Aankersloot en de afrit Egmond. Een kwartier oponthoudt op de A10 de ring van Amsterdam... tussen de afrit Watergraafsmeer en amsterdam slotenvaart 20 minuten op de A10 de ring tussen amsterdam over Amstel en Zeeburg. Dus dat is op de ring Noord en de ring Oost. Bij Zeeburg staat namelijk een auto met pech. De linkerrijstrook is daar dicht.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 DWK Media Zin in Zandvoort is Zin in ZFM ZFM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 Volgens mij had ik hier iets niet helemaal goed uh, gedaan, zeg maar. Ik weet nou niet of we nou uh, het vorige uur ook uh, on-air waren bij uh, CFM. Kan iemand dat laten weten? Heeft iemand de uh, reggae-show van mij gehoord? Of is er iets misgegaan? Dat kan, hè. Techniek uh, staat niet altijd voor niets. Ja, toch? voor jouw reactie. Had jij uh, via ons geluisterd... of via ZFM... Oh, <laughs> God. Mm-hmm. <laughs> I'm gonna you Get, get, loose, get, loose. Got, got, got, got got you, get, get, you. Zo, gaat lekker, hè? Tenminste, dat idee heb ik dan. Lekker knallen. Ja, toch? paar speakers testen. In de omgeving halen en mijn uh, zandvoort lekker in de auto kunnen luisteren. 106,9 in de FM-band. Ja, hè? dat is toch wel even lekker als je in de auto zit. In ieder geval uh, hoor je mij volgende week weer. Ik weet nog niet welke dag. Moet je even op de website kijken www.dansradio.nl in de gaten, zien we zelf weer voorbijkomers. Je hebt geluisterd naar James Henry. We zagen de afgelopen twee uur bij je. Eerst met de Coffer mix, de show. In het laatste uur de Funky. Come on, come on.